Wat kijk jij, Triest? Wat is er met je aan de hand? Benny is dood. Benny is dood? Achterkoop je toch gewoon weer een nieuwe? Ik weet niet waar je het over hebt, maar voor zover ik weet is er maar één Benny en die is onvervangbaar. Je goudvis heet toch Benny? Ja, maar die is dus vernoemd naar de enige echte Benny Nijman. Dat heb ik nog nooit van gehoord. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat ik veel te jong ben. Robert Long, Jos Brink en dan nu ook weer Benny Nijman. Die oude poten gaan met bosjes tegelijk. Ja, maar wie is dan die Benny Nijman? Hier, wacht even. Zie je deze langspelplaat? <laughs> Wat een fout blond kapsel had hij. God. Knap koppie toch? Ik was een paar jaar ouder dan Benny. Maar ik vond het altijd wel een lekker dingetje hoor. Ja, dat zal wel. Maar wacht even, dan laat ik even een moppie horen. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Ik hoef toch niet te leven zoals jij dat doet. Ik kom niet uit het jou, jij komt niet uit mijn. Ik laat jou in je wagen, laat je mij dan in de mijnen. U hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Voor mijn pad loop ik buiten in mijn ander goed. Of in mijn blote win terecht, binnenbloot terecht. Oh god, Benny. Altijd om door een ringetje te halen, eerlijk, charmant, voorkomend, beleefd. Maar ondertussen toch altijd ja. Hoe zeg je dat? Ordinair? Nee, strijdbaar. Benny was strijdbaar. Iemand die voor de meeste mensen die niet beter wisten, was hij de ideale schoonzoon. Maar ja, voor de ingewaarde, die voelde toch een hart onder de riem gestoken. Hij zei met dit nummer eigenlijk, ik doe wat ik wil, wat een ander er ook van denken mag. I do whatever the hell I want, Zoiets. Ja, maar dan wel op zijn Hollands. Oh ja, hier nog een stukje. Maar een vrijgezel die gaat pas slapen. Als hij alle sterren heeft gezien. Heeft gezien.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 ...toch wel een beetje ouwet. Maar hoor je dat dan niet? Een vrijgezel die gaat pas slapen als hij alle sterren hebt gezien. Meestelijk toch? Waarom dan? Waarom dan? Dit nummer gaat over s'nachts de kroegen en barretjes afschuimen... ...op zoek naar kolkend hete broeierige mannelijke seks. En die sterren dat zijn natuurlijk heel speciale sterren als je begrijpt wat ik bedoel. Net zoals met die blote reet. Precies. Nou, ik weet het niet. Zou die dat echt bewust erin hebben gestopt of wil je dat graag erin horen? Dan zijn het toch eigenlijk best wel vieze liedjes die die zong? Vieze liedjes? In de liefde is niks vies. Naaman zong over het leven met een hoofdletter L, zoals het leven ook voor veel mensen was, vol passie en overgave. Kom daar tegenwoordig nog maar eens om. Nou, nou. La la la la la la. Benny, ouwe jongen, het gaat je goed. Proost.